5 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de meeste fietspaden in Amsterdam mogen vanaf vandaag geen snorscooters meer komen. Ze moeten op de rijbaan rijden en de bereiders moeten een helm op. Volgens de gemeente Amsterdam zijn de maatregelen goed voor de verkeersveiligheid. Lang niet iedereen is het daarmee eens. Een petitie tegen de plannen werd binnen een maand 42.000 keer ondertekend. Een van de deelnemers aan de Rotterdam Marathon is na afloop in een ziekenhuis overleden. De organisatie wil er op verzoek van de familie niets over kwijt. Op de website betuigt de organisatie haar medeleven met de nabestaanden. Enkele andere deelnemers van de Rotterdam Marathon raakten bevangen door de warmte. Drie mensen moesten worden gereanimeerd. De Democraten krijgen de belastingaangifte van president Trump nooit te zien. De chefstaf van het Witte Huis, Mulvaney, heeft dat gezegd tegen tv-zender Fox News. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden... dienden woensdag een verzoek tot inzage in. Mulvaney noemt dat een politieke stunt. De Democraten zeggen dat ze wettelijk het recht hebben... om Trumps belastinggegevens in te zien. De protesten in Soudan tegen het bewind van president Bashir gaan door. Net als zaterdag gingen gisteren tienduizenden mensen... in de hoofdstad Khartoum de straat op om zijn aftreden te eisen. Ook blokkeerden ze wegen en belangrijke verkeersknooppunten. Verder was er gisteren een grote stroomstoring, waardoor heel Sudan urenlang geen elektriciteit had. Het kunstprogramma Project Rembrandt is gisteravond gewonnen door Sebas Groot. De 21-jarige student kunstgeschiedenis is volgens de jury de beste amateur kunstschilder van Nederland. Project Rembrandt van de NTR trok op de zondagavond ruim een miljoen kijkers. Als prijs mag winnaar Sebas Groot exposeren in het Rijksmuseum. Het weer. Vandaag in het noorden de meeste kans op zon. In het zuiden meer bewolking en kans op een bui. Het blijft zacht met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt gedraaid uit door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Ritme van zandvoogd. Sland to your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 The Cause nothing else don't praise me. Can't you be my one and only sunshine lady No you know maybe I'm just sipping on camera meal I'm watching boys and girls and the sex appeal With a stranger in my face who says he knows my mom and me She brings you up, she know where you are But I know differently Now she sings along Love is a drug.